Goedemorgen, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Filipijnen is brand uitgebroken op een veerboot. Er zijn 120 mensen aan boord. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen. De boot was onderweg van Lasi naar Bohol, twee eilanden in het midden van de Filipijnen. Reddingswerkers kregen hulp van lokale vissersboten en een passagiersschip dat in de buurt voer. Volgens lokale media zijn alle passagiers gered en aan land gebracht. Max Verstappen heeft op een nat circuit in Montreal weer pole position, de eerste startplek, gepakt voor de Grand Prix van Canada. Tegen Viaplay zegt hij dat hij als Nederlander wel een drupje regen gewend is. Het was alleen een kwestie van de juiste banden kiezen. Het is ook een beetje natuurlijk gevoel van jezelf. Kijk, als het in het regenen is en andere mensen gaan misschien op strik dan kan je iets meer op het tien leunen het team leunen, maar als het andersom is zeg maar, dan euh, op een gegeven moment moet jij wel weer die call maken om, euh, om ja, die juiste band te kiezen, maar ja, daar, weet het, euh, dat ging eigenlijk wel redelijk makkelijk. Niek de Vries strandde in de eerste sessie en begint vanavond vanaf plek 18. Ga niet te vroeg in de rij staan, dat zegt de Johan Cruijff Arena tegen alle Beyoncé-fans die vanavond weer staan te trappelen om naar het concert van Queen Bee te gaan. Het heeft alles te maken met de verwachte warmte, het kan vandaag best benauwd worden. Fans wordt aangeraden om zich goed in te smeren en genoeg te drinken. En met dit weer denk je niet meteen aan een Elfstedentocht, maar toch is die vandaag gestart. Maarten van der Weijden begon vanochtend aan de tocht en het wordt een triathlon. Hij gaat 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen. Het is niet de eerste keer dat hij dat doet. In 2019 volbracht hij de tocht zwemmend. Dat klonk zo. En al die begeleiders staan nu omheen. Die proberen hem omhoog te hijsen. Die houden hem vast, want hij kan natuurlijk niet meer op zijn benen staan. Hij heeft drie dagen lang niks anders dan Alleen maar.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 Oh, oh, how lovely Quero a vida sempre assim Een heel goedemorgen, welkom bij CFM. Vandaag live vanaf het circuit in Zandvoort. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik ben hier samen met Marco Frank. Een hele fijne goedemorgen, fijn dat jullie luisteren. We zijn vanuit een prachtige lounge hier, direct boven de pits. En de komende twee uur gaan we heerlijke jazz draaien. Ja, vanwege het mooie weer hebben we natuurlijk veel bossa nova vandaag en vanwege het klassieke aspect van de auto's hier op het circuit van Zandvoort ook aardig wat uh, klassieke big bands hebben we meegenomen. Het volgende nummer wat klaar staat is ook van Astrid uh, Gilberto. Hij heeft haar uh, waarschijnlijk herkend. Ze is onlangs helaas overleden en uh, het eerste nummer was natuurlijk Corcofano en het tweede nummer zingt zij op mee samen met het Stenghets kwartet en het heet Oi e eh, Botje Me and You in het Engels.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 Ik espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você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 Dat was natuurlijk wederom Astrid, Gilberto met uh, E. Botje. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is wederom van Stenghet. En hij doet dit samen met uh, Louis Bonfa. Het uh, nummer heet Zodanze Zamba. Ja. Danza de Samba. Marco. Ja, nou, dat waren de prachtige klanken natuurlijk van uh, Sten op zijn saxofoon. En waar natuurlijk Sten uh, ook zeer beroemd mee is geworden, is een nummer van, uh, of het is het nummer The Curl from uh, Ipanina. En we hebben ook, uh, nu een nummer klaarstaan uh, van uh, uh, The Curl from Ipanina. Het Oscar Pietersen trio. Met, precies, met het Oscar Pietersen trio. Dat was de Girls ja, ja, ja. from Ipanema met Oscar Peterson. CFM heeft uh, ook op het circuit iemand rondlopen. En dat is Hans Botman. En die gaat ons uh, op de hoogte brengen uh, via diverse interviews met uh, diverse mensen. Hans, hoor je mij? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ik hoor jullie. Hoor jullie mij? Ja, luid en duidelijk. Oh, ja, dat is helemaal goed. Is helemaal goed. Ja, ik uh, loop hier op het paddock. En uh, het is niet zo druk als gisteren. Maar het is wel een gezellige drukte. En ik sta momenteel in de shop bij Angelo Koning. En Angelo... In de Zandvoorter. Hij is een zandvoerder, hij heeft een shop op het circuit en ik moet zeggen dat er zoveel kleding hangt, en hij heeft ook racekleding en uh, uh, helmen, hij doet van alles hier. En hij is al jaren bezig op het circuit, maar hij is even bezig, druk bezig met uh, de mensen hier. Hij is de prijs aan het uh, kijken. Gaat hij goed? Uh? Ja, gaat heerlijk. Ja? <laughs> het gaat heerlijk, dus ik kan hem zoveel dingen vragen, denk ik. Um, hoe lang ben je hier al bezig Johan? Uh, 14 jaar. 19 jaar, ja, op dezelfde plek hier. Op ja. de paddock in ieder op geval. De en, uh, want je reist ook op andere, uh, je gaat ook naar andere races toe, hè? Pas uh, spa, ja, ja. Maar ook meer in het buitenland. Ja, Barcelona, Dubai. Ja, en je had vroeger een, een camper, heb je die nog? Oh, je nog ja, plek, ja, ja, ja. Ga je met een camper naar, naar die races dat toe? Waren, ja, ja, dat begrijp ik, ja. Nou, er komen hier enorm veel mensen binnen. Ja. En uh, ja, ik denk dat ja, jij heel veel Verstappen uh, spullen verkoopt. Zeker, ja, dus is uitdelen. Ja. Uit, maar ja, ze moeten wel betalen dan natuurlijk, hè. <laughs> maar hoe ben, hoe ben jij begonnen eigenlijk? Hij moet, uh, hij moet die meneer helpen. Ik ga even naar uh, Pim van den Berg, want dat is uh, de man van uh, Schulten-Herenmode. Hij komt uit Heemstede en daar betrekt hij zijn spullen van. Uh, Pim van den Berg, want die maakt, uh, maakt prachtige dingen allemaal. Uh, we hebben hier een, een, een, een shirt, Grand Prix 23 staat erop, Making History Again. Uh, en een mooie, uh, en blijven Zandvoorten, drie haringen, niet de drie kruisen, maar de drie haringen. En uh, aan de andere kant nog Schuldenheerenmode, want je bent Pim van uh, Top, Ja. En jullie hebben deze shirt uh, speciaal gemaakt? Ja, ja. Uh, als uh, Zandvoorter uh, vond ik het erg leuk om uh, toch iets uh, uh, ja, voor het dorp te maken, een echt Sandvort-shirt. Ja. En uh, sinds drie jaar maak ik dus een echte Zandpoort race-editie, ja. uh, met veel succes. Uh, een vriendje van mij is ook Tom Coronel, die heeft hem dus de eerste editie uh, aangehaald tijdens de overwinning van Max uh, in Abu Dhabi. En er uh, nou, werden we 5 miljoen mensen bekeken, dat is fantastisch. Uh, ja, ik neem aan dat je er heel veel, uh, was het ook snel uh, uitverkocht, ja, dat, dat was uh, erg leuk. En uh, nu doe ik elk jaar weer een andere editie met een beetje andere teksten erop, uh, ander jaartal natuurlijk. En natuurlijk trots op de Haringen en niet op de Kluizen. Ja, maar, maar je doet het niet alleen voor de historische Grand Prix, je doet het ook voor de, de ja. lenen. Ja, het is eigenlijk uh, ontstaan voor de echte Grand Prix, ja. niet voor de historische Grand Prix. Daar kopen we ze nu ook, uh, omdat het natuurlijk ook een link is naar uh, een Grand Prix, hè, maar dan historisch. En uh, ja, we doen ze dus uh, voor de echte Grand Prix het meeste verkopen. Ja, ja. En schuld is een hele zaken in hele mooie zaken in Heemsteden. ook, we hebben acht uh, filialen en uh, we zijn het grootste eigenlijk online. Dat doen we in heel Europa doen we de zaken. Ja. En uh, dus we verkopen ook eigenlijk heel Europa. Uh, van klein tot groot, uh, eigenlijk uh, alles, alle merken. Alle, ja. Alle... ja, we mogen uh, niet alleen schulden noemen, we moeten ook even vlucht noemen. Dat ja. moet voor het Commissariaat ja. van de media. Ja, natuurlijk. Maar uh, die, die is er ook ingesprongen in die racerij. Ja. Heb je die spullen gezien van hun? Ja, hele leuke collectie hebben zij gemaakt met een uh, relatie waar ik ook wel zaken mee doe. En uh, die hebben echt een hele leuke uh, lijn ook gemaakt met uh, de layout van het circuit en uh, polootjes en uh, leuke overhemden. De erop, echt heel leuk. Daar zijn we ook heel veel succes mee, uh, met alle toeristen die hier in het dorp zijn natuurlijk. Dus, uh, absoluut, absoluut. Een ja, want... leuke collega, ook uh, de jongens uh, van Vlug. Ja, dus dus ze hebben meer toeristen dan jij in Hemersleven? Ja, zeker, zeker, zeker. Maar goed, uh, ik denk dat de successen van uh, Max Verstappen, die hebben jou ook geen windeieren verleden. Nee, daardoor is natuurlijk uh, alles gaan uh, ontploppen. En uh, anders waren de tribunes hier ook niet te vol geweest uh, uh, als Max er niet was geweest. Ja. Die, die kleding allemaal van Max Verstappen, die hier hangt van Red Bull en zo, daar heb je niks mee te maken. Want dat, dat is allemaal uh, geregistreerd en dat, dat kun je niet aankomen waarschijnlijk, hè? Nee Nee, nee, nee. Want je mag de naam Max Verstappen nee. niet gebruikt. Nee, nee, dat is allemaal geregistreerd, dat mag niet. Dat is allemaal uh, Als je dat wel gebruikt kan je uh, rechtszaak aan je broek. Ja. Dus dat is ook niet de bedoeling. Nee. En, uh, maar die, dit is echt onder licentie van Max Verstappen. En uh, zijn organisatie, uh, zijn management zelf. Dus yes. dit de, dus de zijn de originele polo's en vesten en t-shirts uh, van Max Verstappen. Ja, begrijp ja. ja. ik. Nou, dank je Pim uh, voor je, je uitleg. Uh, ik denk dat uh, Angelo nog heel druk bezig is. Want het zijn alleen kijkers hier nu. Dit zijn kijkers. Nu no, koeken. Nu koeken. Ja. Maar, uh, ons Angelo, uh, ten laatste, het gaat lekker hè, geloof ik? Ja hoor, dikke te klagen. En bij jou kunnen ze alles kopen, hè? van helmen tot racekleding, uh, schoenen? Uh, volledig aankleden, van brandvertragende sokken tot carbon uh, helm, alps. Ja. En, en dat gaat ook goed? Dat loopt uitstekend. Ja, en die kartwereld, daar zit je ook helemaal in? Ja. Maar ze maken we ook, uh, bakken voor en uh, ja, op zo zoek naar nieuw talent. Hè, zijn er. Ja, nu ja. ja. Ja, hartstikke goed man. Uh, Angelo Koning, echt Sanforter. Sanfor zijn uh, uh, naam ook, hè. Ik zal je bijna niet noemen, maar dit is kokken, geloof ik. hè? <laughs> maar uh, ik, uh, ik geef jullie weer terug, jongens. want Het was hartstikke leuk hier. We hebben een prachtige aan het einde van, uh, van het paddock. Bij de trap naar boven. En ze uh, nou, kunnen jou wel vinden, denk ik. Dankjewel, Angelo. En succes nog vandaag. Oké. Okay. Okay. Ik geef jullie weer terug, jongens. Oké, okay, dankjewel Hans. En tot straks. Goed zo, tot zo. We gaan verder met um, uh, Sole Gimenez. Hij komt uit Spanje en het nummer heet An Un Ramito de Violetas. era el mismo demonio tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas de poesía que le han devuelto I'm mm -hmm. yeah. Silencio, quién puede ser? Su amor es secreto y vive así, de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía versos? Dime. Dat was natuurlijk Sole Jiménez met Ahun Ramito de Bioletas. We gaan verder uh, naar Cuba. We gaan uh, niet uh, naar een Cubaanse artiest, maar een, uh, een uh, samengestelde band. Uh, de Cabo Cuba Jazz. En het nummer heet Riqueza y Balor. Gine, Gine, Cabo Verdi, Cabo Verdi. Angola, Angola, Mozambique, Santumé. Gine, Gine. En dan Angola, Oye, esto was sí tiene Hacer de swing. Hij zei: Cesa Ibalor van de Cabo Cuba Jazz, opgericht in 2008 door de Nederlandse percussionist Niels Fischer, die bij Nueva Manteca gespeeld heeft. Hij uh, deed dat samen met de Cubaanse pianist Carlos Matos. Ik ben toevallig laatst naar een optreden geweest van Nueva Manteca en zij uh, zijn echt geweldig. Dus als je daar kans krijgt, kan ik die zeker aanraden. Onder de knop heb ik Hans weer zitten en uh, die komt er nu bij. Hey Goeiedag, goeie hallo, daar ben ik weer. Het is, uh, was lekker uh, lekkere muziek man, hè, want uh, ja, er rijden op dit moment geen auto's op het circuit, dus ik kon lekker meeluisteren, want anders uh, wordt het een uh, lastig verhaal. Ik sta inmiddels in het Porsche-paviljoen, het is tegen de Tassenbocht aan. En uh, ik moet zeggen dat hier gewoon, ik denk voor, nou zeker voor een uh, miljoen of twee uh, auto's staan. En uh, mensen kijken allemaal verlekkend naar een uh, Porsche 935, Porsche 911, GT3-cum. Oh, dat gaat weer beginnen hoor ik. Ja, ik zie ze maar, voorbij komen. Hoi, uh, uh, hi, ik ben Hans van uh, ZPM Radio. Wat, hoe, uh, vind je het leuk hier? Ja, zeker ja. Ja, nee, uh, ik uh, ken het wel allemaal een beetje. Ik ben inderdaad altijd een weer van de oudere auto's. Die uh, oude Porsche ziet er wel mooier uit. Ja. Ikzelf heb ook een oude Mercedes, dus uh, ja, om iets, zijn, het is ook geweldig. Zou wel zo'n een 9 willen Ah, uh, liever zo'n oudere. <laughs> zo'n uh, oude Cup race, misschien. Zo'n ja. zo oude Moby Dick vind ik ook wel cool eruit zien, maar ja, dat mag je alleen maar over de kuur hebben. Autosport heeft altijd jouw belangstelling gehad. Sorry? Autosport heeft altijd jouw belangstelling gehad. Als, wel, ja, als kind zijn was ik altijd al met races bezig ja? en zo, Dat vond ik altijd wel cool. Maar waar kom je vandaan? Ik kom uit Leeuwarden, uit Friesland. Uit Leeuwarden helemaal? Ja. Eén één dag op en neer, of ben je drie, drie dagen? Uh, juist in drie dagen, ik ben met mijn maat uh, even op een camping geweest en uh, ga gaan uh, vanmiddag weer terug. Wat leuk zeg, en uh, ga je ook naar de Formule 1, of niet? Uh, Formule 1 vind ik wel hoor, niet meer zo interessant. Nee, nee ik, ik vind het een beetje een... We hebben Max stappen toch? Uh, ik ben allemaal een beetje, nah, ik ben niet, uh, daar ben ik niet zo veel van. Ik ben meer een deels gewoon van uh, wie het beste race, van wie. Ik ben meer een deels van de techniek, van uh, een beetje de, uh, de vrijheid in de techniek. Dat wil ik wel weer terugzien. Zoals je hier bijvoorbeeld van Formule 1 en Formule 2 ziet. van destijds. Iedereen moest gewoon van de grond beginnen. Ja. En uh, ja, er was maar zien uh, wie, uh, wie, wie de beste auto kon maken. Ja, als je dan aan het einde, als je niet sneller was dan iemand anders dan, nou ja. Er was niets van, je moest, iedereen begon vanaf ergens, ja, zoals tegenwoordig, ja, ja. waarbij je tot in de perfectie uitwerkt. Ja. Toen was het gewoon, je begint van nul tot zet. Nu, nu heeft je gewoon 35 mechaniciënten heen lopen. Ja, waarom maar. Ja, nou, ik vind het, ja, ja. Ja, nee, ik begrijp wat je ja. bedoelt hoor, maar uh, ja, ik, denk, ik kan me voorstellen dat ik hier uh, enorm mee zin heb. Ja, zeker, ja. Ja, ja nee, inderdaad. Heel, uh, heel erg leuk. Maar ah, top. Hartstikke bedankt. Ik zou zeggen, hele goede terugreis naar Leeuwarden. We, we gaan even kijken bij... Er is hier op een kist Wat hè? Wat gaan doen al die kinderen? Die zitten uh, van een hout postje te maken. Dat is hartstikke leuk, natuurlijk. Uh, lukt, lukt het een beetje? Zeker. zeker. Ja? Heb je er alleen af, of niet? Of niet. Nee? Hoe, hoe lang duurt dat, voordat je er één af hebt? 30 minuten? Ja, zetje minuten. En mag je het dan mee naar huis nemen? Ja. Dat is, waar kom je vandaan? Uit Soes, gewoon één dag op en neer hier. Ja. Nou, vind, vind je het leuk? Zeker. Goed mogelijk. U, uh, u bent ook bezig met uh, ja, zo'n uh, auto? Ik ben aan het begeleiden. aan ah, het begeleiden, ja, oké. Okay. Dat iedereen altijd af te tekenen. Ja, nou, dit is wel heel leuk voor kinderen, hè? om ja, van hout een uh, portje te maken. Ja, klopt. Inderdaad, dus aan deze kant is het uh, oude auto, auto schimmeren. Daar is het tassen in kleuren. En daar hebben we nog een simulator. Dus het uh, nou, komen hier. Uh, dat lijkt wel, uh, wel een echte fabriek hier. Ja, een buitenaf. En dat op zondag. Nou. Maar het is een heel leuk bedacht. Want, uh, en, en ze mogen het mee naar huis nemen als ze klaar. Ja, ze mogen alles zelf maken. En ze mogen alles mee naar huis nemen. Voor mij is het een groot succes hier. Ah. Iedereen is bezig. Oké, okay, hartelijk bedankt. Ja, uh, Ja, we staan hier inderdaad in het post. En ik moet zeggen dat het... Uh, dan moet ik toch even zeggen dat het een uh, vrij arrogant merk is. Want ik wilde net uh, even uh, bij de FIP's kijken. Want ik zag daar ook Gijs van Lennep lopen. Maar uh, dat was allemaal niet mogelijk. Mochten we daar niet in? We mochten niemand spreken. Dus uh, allemaal leuke naden, de Porsche. Maar dat moest ik toch even kwijt. En uh, ja, dus er een hele mooie wagens hier, hoor. De ook uh, Le Mans, winnaars. En, uh, het is wel de moeite waard om even te gaan kijken hier. Bij de Porsche stand, de Porsche Fabillion. Ze hebben er veel werk van gemaakt. Dus aan het einde uh, tegen de Tarzanbocht aan. Oké okay, jongens, uh, we gaan weer terug. We gaan lekker uh, jazzmuziek draaien. ja. Dankjewel Hans. Tot straks. Marco, het volgende nummer het volgende nummer wat we hebben klaarstaan uh, dat is ook, uh, we blijven lekker op het Zuid-Amerikaanse continent en dat is een uh, een big band, dat is uh, big band jazz de Mexico, dat komt uit Mexico stad en dat is in 1999 eigenlijk opgericht om uh, de jazz meer in, uh, in Mexico te promoten en het is ook om, uh, om uh, jonge kinderen meer voor uh, de muziek te interesseren en het nummer wat we hebben klaarstaan is uh, All of Me en All of Me is eigenlijk een, uh, een popnummer wat geschreven is door John Legend en dit is speciaal uh, gearrangeerd voor uh, big band. En de uh, Big Band staat onder leiding van Ernesto Ramos. All of me. One the. All, all of me. Ja, ik het niet uit, uh... ja, zo. Ja. Ik heb nog een dat finale Ik heb nog een Ik heb dat dat is All yeah. of me yeah, uh, All of me Why not take In, uh, all of, of, of me Can't you see that I'm not good without you okay. Take my body okay. Dap dap a dap dap a dap the dap dap dap dap dap dap dap dap dap De Mexico, hij staat... Uh, niet. Ik, ik hoor mezelf... Ja, daar ben ik. Uh, dat was uh, All of Me van Big Band De Mexico. Prachtige klanken natuurlijk bij dit prachtige mooie zomerse weer. En uh, aangezien we toch bij de historic Grand Prix zijn hier in Zandvoort... dachten we ook een beetje een, uh, een, een, een hint te geven naar de historische jazzmuziek. En één daarvan is natuurlijk uh, een nummer... Uh... Tessa Finado, komt uit 1959. Is ook uh, een bossa nova ritme, dus dat past ook weer bij het zomerse weer. En aangezien het uh, de historische Grand Prix hier in Zandvoort is, heb ik gekozen voor een Nederlandse artiest. En dat is natuurlijk uh, een van onze grootste jazz die we ooit in Nederland gehad hebben. En dat is uh, Rita Reis. Dus het volgende nummer is uh, Rita Reis met Tessa Finado.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 way it used to be. Join with me in harmony and sing a song of loving. We're about to get in tune again before too long. There'll be no death of nada when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. Ja, dit waren natuurlijk de prachtige klanken van uh, Desafinado, gezongen door de mooie, heldere stem van Rita Reis. Ja, en dan gaan we verder richting de wat klassiekere big bands. Ik heb klaarstaan um, Duke Ellington. Samen met uh, Ella Fitzgerald heeft hij uh, in Frankrijk aan de Côte d'Azur concerten gegeven waar uh, geweldige albums van zijn gemaakt. Ik heb klaarstaan het nummer Wings and Dings van Duke Ellington en zijn orchestra. Het uh, nummer duurt veel te lang, elf minuten maar liefst, dus dat gaan we niet helemaal uh, draaien. Maar ik ga vooral uh, genieten van uh, Wings and Dings. Dat waren de winks en dings van het Duke Ellington Orchestra. Onder de knop heb ik Hans weer zitten met een volgende gast. Hans. Ja, goeiedag, hallo. Uh, waar Portje is, daar is ook BMW natuurlijk. En daar in de stand van BMW. Mag ik jou wat vragen? Hey, jij bent even een rondleider. Hè? Ik ben niet even een rondleider, maar ik ken uiteindelijk. Oh, Oké, okay. maar jij weet wel een beetje wat hier staat. Klopt. Het is toch een mooi paviljoen met mooie auto's. Ja, klopt. We hebben alle oude raceauto's: de BWM1. In het Ook de oude 5-series, want de 5-serie bestaat 50 jaar. En we introduceren de nieuwe i5. Oh ja, mooi, want ik denk dat even de pronkstukken toch, Wel die Zauber BMW. is. Ja, klopt. En die heeft een jaar op 5 gereden volgens mij, die Zauber? Ja, hij is in 2006 gereden, Deze, dit heeft hem klaar. En uiteindelijk in 2009 hebben we hem uitgezwaaid. Oké, okay, dat is de Zauber uh, Formule 1. Wie, wie heeft er onder andere in gereden? Uh, Jacques heet ik gereden. Oh, okay. ja ja. ja. En Vettel ook één race, volgens mij. En Vettel ook één race. Eén race, hè? Dat klopt, hè, ja. En, ehm... Uh, wat is uh, verder, uh, als we hier bijvoorbeeld kijken, die BMW 580? In... Ja, ja, we laten eigenlijk alle BMW 5-series zien die we hebben gehad. In oh, de die de jaren. ooit gemaakt zijn? Ja, dus ja. bijvoorbeeld ook de M5 Touring. Oh, oh ja. Ja, dat is een nieuwe Spaan. Uh, ja. En dan verder zien we ook een M1. En de M1 gaat echt over de geschiedenis van M. Dus hoe de, dat het ontstaan staan is, en daar zijn we begonnen. Ah, ja, ja. En, uh, ja, het is natuurlijk een, een mooi merk in de autosport. Ja. Uh, wat, wat doen jullie op dit moment nog in de autosport? Op uh, dit moment doen we in ja, voor MotoGP. Doen we subklassen En we zijn een car en medical car voor GP. Ja, ja, oké. Okay, ja, ja. Dus, uh, maar uh, Formule 1 nog ooit terug? Wellicht, wellicht. <laughs> Dat zijn niet over te zeggen. Hè? Nee, niet over te zeggen. we <laughs> dus staan hier drie dagen? Ik sta hier drie dagen. Ja, goed, en waar kom je vandaan? Uh, hier in de buurt. In de buurt. Ja, oh, dat is wel handig natuurlijk. Dat is handig, ja. ja dus je kan s'avonds naar huis doen. Ik kan lekker s'avonds naar huis. Doen, ja. Ook nog tijd om een beetje rond te kijken. Ook nog tijd om rond te kijken, dat mag. Ja, het is wel leuk, hè? Al die oude uh, auto's, toch? Ja, er zijn heel veel verschillende merken, heel veel verschillende mensen. Het zijn allemaal leuke, leuke dingen. Ik hey, mag je hartelijk danken en nog uh, heel veel succes. De belangstelling de is, is groot. En er wordt uh, iedereen rondgeleid. Hartstikke leuk. Bedankt in ieder geval. Ja, oké. Okay. Ja, ga. Ja, ik hoop dat jullie mij uh, konden bestaan, want uh, ik weet niet wat er op de waarheid, rijdt, maar uh, uh, het maakt in ieder geval een hoop takken, Harry. Dus uh, ik uh, laat het even hierbij en uh, dan kom ik even jullie kant op. Helemaal goed, het ging prima, ons we, we hoorden je goed. We gaan verder met ja. um, Ella Fitzgerald en um, samen met het uh, Duke Ellington Orchestra. En het nummer heet Set Doll. Ja, dat was Ella Fitzgerald met Set and Doll. We zijn eigenlijk uh, toegekomen alweer aan het, uh, aan het nieuws van 11 uur. We zijn nog een uur terug uh, hier op uh, het circuit van Zandvoort met uh, veel goede jazzmuziek. Uh, we hebben nog allerlei big bands uh, uh, staan. En uh, ja, daar gaan we zo direct lekker mee verder. Ja, fijn dat u luistert. Uh, wij zijn... Uh... Jeroen en Marco. En we zijn er in het, uh, in het tweede uur na het nieuws. zijn we er gelijk weer terug met prachtige jazzmuziek. En dan uh, gaan we ons concentreren op de Big Band muziek. Ja, ik heb nog een heel klein stukje van het volgende nummer. Uh, voor het nieuws van 11 uur. Dus blijf vooral luisteren, we zijn zo weer terug.